Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste mensen uit Gaza zijn aangekomen in Egypte. De grensovergang is open voor gewonde mensen en zo'n 500 mensen, wiens naam op een lijst staan, vertelt correspondent Nasra Habiballa. 500 Palestijnen in Gaza met een buitenlands paspoort, die staan dus op een speciale lijst en zij mogen vandaag de Gaza-strook uit. Maar in Gaza zitten nog veel meer Palestijnen met een buitenlands paspoort. Bijvoorbeeld de Nederlanders die daar vastzitten. En zij kwamen er vandaag achter dat zij dus niet op die lijst staan. En dus niet de Gazastrook uit mogen. Er zitten 27 Nederlanders in de Gazastrook met wie buitenlandse zaken contact heeft. Er zijn twee mensen opgepakt die staatsgeheimen zouden hebben gelekt. Dat is info waardoor de Nederlandse staat in gevaar kan komen als hij in verkeerde handen valt. Info over veiligheid bijvoorbeeld, maar we weten nu niet precies om wat voor geheimen het gaat. De verdachten zijn een man van 64 en een vrouw van 35, maar verder kan het OM weinig over ze vertellen. Ik kan erover zeggen dat een mannelijke verdachte werkzaam is bij de NCTV en dat de vrouwelijke verdachte tot voor kort daar ook heeft gewerkt. Ja, de NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En die vrouw die werkt nu bij de politie. De F-site van Ajax blijft leeg eind deze maand tegen Vitesse. De KNVB heeft Ajax een straf opgelegd... vanwege de uit de hand gelopen klassieker tegen Feyenoord. Supporters gooiden vuurwerk op het veld... waarna de wedstrijd werd gestaakt. Ajax moet ook een boete betalen van 25.000 euro. En een rijinstructeur die een leerling wilde leren over... Hard... ...heeft een dikke boete gekregen. De twee gingen met dik 150 km per uur over de A2 in Brabant... ...terwijl ze 130 mochten. Daarvan zou de leerling moeten leren dat het nauwelijks tijdswinst oplevert. Maar ja, ze haalden ook een politieauto in. Die haalden ze later van de weg. De instructeur moet nu bijna 600 euro betalen... ...voor te hard rijden en onnodig links rijden.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! Is Zin in ZFM ZFM Met nu ZFM Luncht Meer plezier Met muziek En informatie Weet Wat Wel, goed vertrouwen is het enige dat wel. Zelf een blik zegt genoeg voor die hechte vrienden: er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Yeah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 Still quite small. We hebben het tweede uur begonnen met Jan Smit, Vrienden voor het Leven, gevolgd door Katie Melua, 9 million Bicycles. En we gaan door met Sister Sledge. We are Family. Just like that. Het is zover. Er kan weer gestemd worden op de ondernemer van het jaar. Deze keer is gekozen voor één categorie. De meest gasvrije ondernemer van Zandvoort. De afgelopen weken konden ondernemers worden voorgedragen. Uit de lange lijst van bedrijven is een shortlist van 10 ondernemers ontstaan. En wel de volgende. Andrea Ristorante Italiano, Beach Club 10, Blue Zone Expresso, De Zeemeermin... Griek Cruisin Vriluxenia, Hotel Faber Hotel Paradis, Rebel Café LDC, Rozan Markt Zandvoort en de Local Bistro. Vanaf nu tot 12 november kan er gestemd worden via zandvoortsecourantnl courant.nl-verkiezingen. Het aantal stemmen plus het oordeel van de jury bestaat uit oud-winnaars... zal samen gaan bepalen wie de wisseltrofee het haringmeisje dit jaar in ontvangst mag nemen. De winnaar wordt vrijdag 17 november bekendgemaakt... tijdens de ondernemersavond in het haven van Zandvoort. Roy Orbison, Only the Lonely. Dum, dum, dum. the change That's just the Dit waren achterinvolgers volgers Bruce Hornsby met The Way It Is... gevolgd door Elton John, I'm Still Standing. Candalini Yoga. Docente Anne-Marie neemt je mee in de yoga van het bewustzijn. Laat de energie door je lichaam stromen... en kom in balans door Kriya en een serie oefeningen... meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. De kosten zijn 1 euro per keer. Kom gezellig langs... Of geef je op via de balie 5740330. 5740330. En dat zijn op dinsdagen van kwart voor tien tot kwart over elf. Locatie, pluspunt, Zandvoort-Noord. Nielsen, ijskoud. Het is ijskoud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 we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Het is net of ik tegen een nieuwe spraak Doe tenminste als Doe tenminste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar mag het door ons verhaal Madonna, haar volledige naam is Madonna Louise Veronica Coquina, geboren in 1958, is een Amerikaanse zangeres en actrice. In 2008 benoemde Billboard Madonna tot de succesvolste solo-artiest aller tijden in de top de 100 all-time artist. Madonna wordt ook wel de Almaar- transformerende Queen of Pop genoemd en is de best verkochte en succesvolste vrouwelijke artiest zoals alle tijden. Ook staat ze in de muziekwereld bekend als een hardwerkende perfectionist. Volgens de Guinness World Records heeft de Queen of Pop een bewezen aantal van ruim 300 miljoen albums verkocht. Hier is Madonna met Like a Virgin. De ballots hoor je hier op Zee. Till it's dawn Come sweet talk to me To my heart It's got nothing but love For the dark And I wish I was Fast asleep dreaming of my masterpiece 16. 16 With eyes that would glow But she was 16. too young To fall 16. in love And I was too young To know Then why did you give Your heart so fast Boy it never will Happen again But you were A mere lad of 16 dit waren achterinvolgers Chef speciaal met Afraid of the Dark gevolgd door Sam Cook. Only 16. Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat Christine van Eijk op 1 januari 2024 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Zandvoort wordt. Na een uitgebreide selectieprocedure koos het college voor de ervaring en kennis die ze het net niet meebrengt. Burgemeester Molenburg, het college is ervan overtuigd dat Christine van Eijk met haar enthousiasme en ervaring Zandvoort een stap verder gaat brengen in de ontwikkeling en kansen van onze gemeente. Christine van Eijk is tot 1 januari nog werkzaam als logo-gemeentesecretaris en clustermanager ruimtelijke projecten, ontroerende zaken en economie toerisme en participatie bij de gemeente Noordwijk. Zij heeft in haar loopbaan ruime ervaring opgedaan... met gemeentelijke organisaties en bestuur. Waaronder de fusie van de gemeente Noordwijk en noordwijk Rout. In 1994 is zij afgestudeerd als bestuursdeskundige... aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Christine van Eijk volgt Maaike Pippel op... die de afgelopen drie jaar als gemeentesecretaris... van Zandvoort werkzaam is geweest. De Frank Boeiengroep. Kroonenburgpark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 In zijn carrière verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles... en is daarmee de bestverkopende Belgische artiest aller tijden. In maart 1964 trad hij met zijn hele familie op bij Willem Duis in het programma Voor de Vuistweg met zijn hit Vous Permettez Monsieur... waarbij de veel jongere zusjes en broers het refijn luidkeels meezongen. Dat leverde hem zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit op. Hij stond elf weken op de eerste plaats in het tijd voor teenagers van de top 10. Hier is Ademo met vous permettez, monsieur. On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie Je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre orage, juste avant le mariage, bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vogons par de la allévion. Oh. On doit dire, entre nous, on se marre, allez voir. Ajuste leur lorgnon. Gestatten Sie, mijn Heer, dat ik mich einmal erkläre. Ihre Tochter, die wäre, grad die Frau, die ik vereereere. Perdone usted, señor, en no quisier molestarle. Pero quiere au ror, des sourika solo en baile, que desmay mon... dans nos mains qui s'étrègent, que des lents vers ton cœur dans le mien, le regard des parents, s'il retient n'atteint pas la tendresse sous l'embête mien, do you mind, sir? If I dance with your daughter, I promise I respect her. I'll promise I'll not kiss her. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. En juste avant le mariage. En juste avant le mariage. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Het was Simply Red met Fairground. Zondag 12 november om half drie in de krocht. Harry Happel introduceert met Sven Happel en Jasper van Hulten hun CD-introduction. Een album met composities van onder andere Monty Alexander, Ray Brown en veel meer. Het spel van Harry Happel's trio kent het zich door een buitengewoon swingende stijl. Dat kan ook niet anders wanneer je wordt geïntroduceerd door Oscar Pietersen, Gene Harris en Monty Alexander. Het is dus zondag 12 november om half drie in de krocht. I sit away, there's an angel, contemplate my faith.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 feel the love is dead I'm loving angels instead And through it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 Fong Fong.